1 Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De AIVD ziet jonge Syriëgangers van 9 jaar al als mogelijke jihadisten. Kinderen die met hun ouders terugkeren uit Syrië of Irak worden daarom apart geregistreerd, melde Volkskrant. De AIVD schrijft in een rapport dat kinderen worden opgeleid in trainingskampen van IS. Jongens leren daar omgaan met wapens en hoe ze executies moeten uitvoeren. De man die zijn nicht Mariska Peters om het leven bracht... heeft twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen. Dat is vijf jaar meer dan de eis. De man wurgde de vrouw van 21 vorig jaar februari. Haar lichaam werd gevonden in de bossen bij Nijmegen. In Antwerpen is een peuter om het leven gekomen door een ongeluk met een lift. Het jongetje van twee kwam waarschijnlijk vast te zitten tussen de liftdeuren. Het Openbaar Ministerie in België onderzoekt of de lift wel goed was onderhouden... Het ongeluk gebeurde in een woning in het centrum van Antwerpen. Het kabinet moet van de Raad van State opnieuw uitleggen waarom de cijfers over het aantal internet- en telefoontaps zo geheim zijn. Minister Plasterk wil geen statistieken geven over hoe vaak geheime diensten tappen, omdat het er dan te veel duidelijk zou worden over hun werkwijze. Als hij vasthoudt aan de geheimzinnigheid rond die cijfers, moet hij dat van de Raad van State beter uitleggen. Mental sigaretten en andere sigaretten met een smaakje mogen vanaf 2020 worden verboden. Dat heeft het Europese Hof van Justitie besloten. Polen en Roemenië hadden bezwaar gemaakt tegen de Europese plannen. Die zijn toch goedgekeurd omdat sigaretten met een smaakje het roken te aantrekkelijk maakt, zegt het Hof. Het weer, zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Heel lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Morgen op bevrijdingsdag kan het 20 graden worden en schijnt de zon ook flink. Dit weekend nog warmer, bij maxima rond de 25 graden. Dit was het NOS... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is druk op de weg, maar in de Randstad valt het wel mee. Behalve dan op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoeverlaken 6 kilometer file na een ongeluk. Wel is de weg weer vrij... Op de A9 Alkmaar Diemen tussen Amstelveen en de afrit AMC, 4 kilometer. Op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar 3. En op de N305 de de Almere tussen Zeewolde en Nijkerk langzaam rijden. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Legen.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 Wanneer de bollen bloeien in hun wondertere kleuren en zoet bedwelmend geuren, daar geen's bij Hillegon. Dan zegt Moeman, de velden mogen we niet missen, maar pap rond ik ga vissen, wat zie je dan zo'n bloem? Na enige discussie,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 Ziet de cavalcade in een motorbusje stappen, de kinderen ginnen grappen en deinen heen en weer. Moet er op de magere heer die ze in de bus passeren moeten, een beursplekje in zijn voeten en lispelt ver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 maar zegt het is een fietsband, legt niet zo'n gemeente janken, dat hij aan je vaart te danken, die wou toch naar Hillegon. Ze penst over een frontaanval, gevolgd door een patouage, zegt iets van een blamage, zo'n dikke dronken os.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 ja, Louis Davids dus. En uh, dat had u natuurlijk ook alweer herkend, zeker als Zandvoorter. Want ja, Zandvoort heeft iets met Louis Davids. We hebben hier zelfs een Louis Davids carré. En uh, de, omdat hij ook uh, enige tijd in Zandvoort verbleef. 1883 werd hij geboren en uh, hij heeft, uh, ja, of je dat zo moet zeggen weet ik niet, maar hij heeft toch wel een beetje geluk gehad. Want hij was natuurlijk Joods. En uh, hij is overleden in 39. Dus dat betekent dat hij de verschrikkingen die uh, de Joden is aangedaan in 4045 uh, gelukkig niet aan den lijve heeft ondervonden. Zijn zuster, uh, Henkje of Henriette, die dus wel. Maar die heeft het gelukkig voor haar overleefd. Louis Davids dus, een van de grote artiesten uit het begin, zeg maar, van de 20ste eeuw. Hij werd in 1883 geboren en hij was een, uh, een grootheid. Uh, zelfs heeft hij aan het de wieg gestaan van het uh, enorme succes... van latere grootheden als uh, Wim Zonneveld. Die bij Louis Davids in het cabaret begonnen is. En Zonneveld uh, was daar zelf ook behoorlijk trots op. En uh, uh, getuige ook een van de liedjes die hij daarover gezongen heeft. Louis Davids dus. En naar de bollen. En uh, dat er uh, meer Nederlands uh, spul was in die tijd... dat hoort ook dit liedje. Dit is het Miller Sextet, Ook uit die tijd. Ja, de opnames zijn niet van de beste kwaliteit... maar ja, dat kon ook niet uit die tijd, hè. Om te zingen Dat weten we allemaal En verliefde mensen Dat zijn rare dingen Dat weten we allemaal Nu ben ik gaan combineren Zie hier dan het resultaat Het is een oud melodietje Ik weet niet wat ik met je moet beginnen. Ik heb zo'n eigenlijke gevoel van binnen. Ik loop de hele dag maar te verzinnen. Ik hou zoveel van jou. Ik weet alleen niet hoe ik jou moet vragen. En ook niet of ik daar de zal Ik weet ook niet of ik jou zal behagen. Maar ik hou zo. laat ik zelf met eten staan, ik weet niet wat ik met je moet beginnen. Ik heb zo'n het boek van binnen. Ik loop de hele dag maar te verzinnen. Ik hou zo was dan een Sunny Day samen met het Miller Sextet leiding van Abde de Molenaar. Eh, Ik kan me wel herinneren, ik heb daar nog ergens een LP van staan in de, de kast thuis... dat er uh, later deze dingen nog wel opnieuw op zijn, uh, zijn opgenomen. Maar dit was echt een uh, oude opname uit die periode. Kan je ook goed horen de geluidskwaliteit natuurlijk... Want ja, toen was het nog geen high fidelity. Dat bestond allemaal nog niet. Maar het is ook weer zo'n typisch geval van de Nederlandse tekst. Uh, wel op een swingmuziekje. Want ja, je mocht in die periode nou helemaal niet... naar Amerikaanse en Engelse muziek luisteren. Dus uh, de Nederlandse artiesten die uh, niets met de bezetter te maken wilden hebben... Die, uh, die waren zeer vindingrijk. Er werd door de goede annonceurs snel een ander arrangementje gemaakt. Nederlandse tekst erop en hup, dan had je weer een liedje. En de Duitsers wisten toch niet, want die luisterden niet naar dat soort muziek. Zeker niet naar de BBC, want die stoorden ze zelfs. Dus zo werkte dat. De Millers, we gaan nog een man, liedje draaien van een man die voor de oorlog heel bekend was. En ook daarna nog wel. Uh, later uh, ook de oprichter... of in ieder geval de stichter... van het bekende Haarlemse Hotel, Door. Dat kent u natuurlijk ook nog wel. Lou Bendy. En uh, het liedje wat we van hem gaan draaien... is wel van voor de oorlog. Maar het is wel een Rat, kuch en boner. Is het soldatendiner. Jawel. Lou Bendy. Deze dagen voor je klagen en wel duizend dingen vragen Maar doe niet zo zenuwachtig en hou je indrachtig De gevaren die we ontwaren zullen Nederland wel sparen Geen fanatisme, hou je optimisme Elk die zuchtend slaagt, die sticht weer kwaad Want ons leger waakt en staat paraat Niets is er wat weer wrijft of ringt Het kokkie in de keuken zingt Raadkeu en bonen, is het soldaten diner? Raadkeu en bonen, doe daar je maaltje maar mee. Vrijheid is ons streven, vrijheid van grenzen tot strand. Hollandse soldaten leven voor het vaderland. Wij marcheren, die tirailleren, we zitten te dineren. Als het eventjes kan leien, dan slaan wij aan het vrijen. Van de meisjes, kleine seisjes, scheppen liefdesparadijsjes. Bankje en een laantje, s'avonds bij het maantje. Een soldaat vindt gauw nog goed gehoor. Hij heeft bij zijn vrouw een streekje voor. Zij weet een militair heeft moed. Het is een keer al goed doorgoed. Raadske en bonen, is het soldaten die nee? en bonen, doe daar je maaltje maar mee. Vrij is ons streven, vrijheid van grenzen tot strand. Hollandse soldaten leven voor het vaderland. Al het chique, magnifieke, overdreven, excentrieke Haksalteerd in doen en laten, dat haten, soldaten Maar het ronde, oergezonde, echt oprecht en onomwonden. Flinke en verre is het militaire, die symptonen Beentje in de keuken in de rats en bonen weer terug zeg wat je eet mijn beste vent en ik zeg wie wat je bent rats, keug en bonen is het diner. rats, keug en bonen doe daar je maaltje maar mee vreet is omstreven, vrijheid van grenzen tot strand. Hollandse soldaten leven voor het vaderland. Ja, nou, dat is uh, wel heel erg oud. <lacht> Lou Bendy dus. En uh, ik, ik weet niet precies uit van welke datum deze opname is. Hij uh, klonk wel iets frisser dan die van de, van de millers trouwens. Maar het, het komt in ieder geval van een 78 toerenplaat af. Dat was wel weer duidelijk te horen. Uh, en het, het is toch wel eigenlijk wel, wel leuk. Uh, ondanks de aanleiding. Maar het is toch wel leuk dat je dit allemaal ook op Spotify nog terug kunt vinden. Dit soort uh, prachtige opnames. Ik heb hele lijsten met... Uh, met, met opnames uit die tijd. Eh, zeker tientallen opnames van Veralin en zo. En van nog meer belangrijke artiesten uit die tijd. Nou, u weet het voor de mensen die misschien wat later ingeschakeld hebben. Be, eh, omdat het 4 mei is vandaag hebben we de muziek een beetje aangepast. En onder het motto van u bent nu vrij om te luisteren naar de muziek. Waar, het in, waar je in 40, 45 niet naar mocht luisteren. En eh, dat was eigenlijk de een beetje de drijfveer. Om het vandaag eens wat anders aan te pakken dan, eh, dan gebruikelijk. Goed, maar uh, nu weer even terug naar de dag van vandaag. Want uh, natuurlijk, onze actie gaat gewoon door, ondanks uh, alles. En Ingrid heeft weer iets prachtigs uh, verzonnen. Zo lekker, lekker, lekker. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Luncht? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. Ja, meestal gaat het over uh, restaurants. Maar vandaag hebben we iets... Nou, dat kun je niet eten, maar het, uh, het is wel vreselijk lekker als je het wint, denk ik. Ingrid, ga je gang. Ja, dank je uh, Goedemiddag. Uh, in de studio is uh, kees Janssen Hendricks van de gelijknamige rijschool. Welkom. Dank je. Hoe lang geef je alles? Uh, ik ben begonnen met uh, rijles geven in, voor mijn eigen rijschooltje in 2010. En daarvoor was ik uh, instructeur op, uh, bij Slotenmaker op de Slipschool. Je ervaring daar, de slipschool. Ja. Heb je dat kunnen toepassen tijdens het rijlessen? Ja, echt wel. Uh, ik vind nou ook namelijk dat iedere weggebruiker een slipcursus zou moeten doen. Omdat je gewoon een betere chauffeur wordt. Ja, het zou eigenlijk bij je rijbewijs ja, geïntegreerd worden. vind ik, worden, ja. vind ik ja. eigenlijk ook wel. Ja. En welke auto rij je? Ik rij uh, in een Audi A1. De auto is nu twee jaar oud. En uh, ik vind het een fantastische auto. Hij is goed te hendelen in het verkeer. Ja. Hij is makkelijk in het gebruik. Ja. Perfecte lesauto. Geef je ook motorrijders? Nee, ik geef nee? geen motorrijders. Oké. Okay. Uh, tijdens welke uren rij je meestal? Uh, in principe rij ik van s'ochtends 9 tot s avonds 6. Maar het is heel eens later geworden. Ook in het weekend? Uh, alleen op zaterdag. Alleen op zaterdag. Zondags dan, uh, nee. dan rijden we niet. Oké. Okay. <laughs> in welke omgeving rij je? Ik rij natuurlijk Haarlem, Zandvoort, Heemsteden, ja. Bloemendaal, Hoofddorp. Zeg maar zo'n rond 10 uh, kilometer rondom Haarlem. Oh, best wel veel. Ja. Ja. Um, Wat kost een losse rijles bij jou? Een los rijuur. Dus dan praat ik over een uur les. Een heel uur. Kost ja. 43 euro. Oké. Okay. Hm. Heb je ook pakketten? Ik heb ook pakketten. Want uh, je had uh, als actie ook uh, een aanbieding? Ja, ik heb uh, als een aanbieding ter uh, gelegenheid van uh, Zandvoort FM. Uh, dat iedere uh, um, leerling die een pakket koopt. Een gratis... <kwijnt> een gratis... Uh, Theoriecursus e-theorie e heet dat. Het ja. is een online theoriecursus. En die kost normaal kost die 69 euro. En die krijgt men dan gratis. Als men een pakket koopt. Ja En hoeveel lessen moeten ze dan minimaal afnemen? Want je hebt meerdere pakketten volgens mij. Ja, ik heb pakketten vanaf, uh, <coughs> vanaf 20 uur. En dat groeit naar 25, 30. Ja. Uh, bij het minste pakket krijgen ze die cursus ook. Oké. Okay. Nu ben ik even nieuwsgierig. Want is het je wel eens tijdens het rijlessen overkomen dat... Uh, de klant naast jou zeg maar iets zo raars doet dat je er enorm van schrikt? Nou, echt geschrokken ben ik nog niet, maar hey? ze doen wel rare dingen. Ja? Ja. Ja, ja, ja. Maar het is niet zo dat je bijna een uh, aanrijding hebt kunnen voorkomen of zo? Uh, nou, aanrijdingen voorkomen we ja? natuurlijk wel. Terwijl... He? Ja. <laughs> zo slecht Gelukkig ze. heb ik een rem en een koppeling. Doet mij doet denken aan een leuke grap van Fons Jansen... die ik ooit hoorde in een conference dat hij een zogenaamd uh, uh, brieven voorlas... En uh, daar was er een van een re uh, examinator bij. En die, die, die, die grap luidde. Uh, kandidaat probeerde mij nog tijdens het uitzagen om te kopen. Nee. <laughs> <laughs> tijdens het uitzagen. Ja, tijdens het uitzagen. Ja, dat is goed. Ja, ja. Heb je ook een wachtlijst? Een uh, wachtlijst is momenteel is weg. Oh. Ik heb hem wel gehad. Momenteel ja. is die weg. Maar als het, uh, mogelijk, als het nodig wordt, dan komt er weer een wachtlijst. Oké. Okay. Ja. En uh, hoe lang is je dan als het gebeurt? Uh, ja, dat hoe lang moeten ze dan Het ligt er een beetje aan wanneer de volgende examen moet gaan doen. Want ja. Ja, die moet natuurlijk plaatsmaken voor de nieuwe leerling. Ja. Hoe hoog is je slagingspercentage in M één keer? Mijn eerste slagingspercentage ligt op 60%. Oh, dat is aardig hoog. Ja, best wel. Ja. Ja. Ja. En um, hoe vaak is de, de maximale keer dat mensen bij jou moesten afrijden voor een examen? Um, dat is, uh, ik heb er niet zo gek veel, maar dat heet dan een benor. Ja. Een benor examen, dat was vroeger het staatsexamen. Ja. Uh, dat is na vier keer examen mag je dus, uh, dan moet je dus een benor doen. Ja. En uh, was je vraag hoe vaak ik dat gedaan heb? Nou, hoeveel, ja, hoe vaak komt dat voor? Of hoe vaak is het voorkomen? Ik heb het uh, twee keer meegemaakt, oh, okay. een Benor. Ja. ja, in zes jaar tijd. Ja. Nou, dat valt mee. Ja. ja. Netjes. Ja. Dank je. Ja. We doen even muziekje en dan gaan we zo meteen weer... Uh, Verder? Ja. Het zijn de Mills Brothers. Standing in the Corner. Standing on the corner, watching all the girls go by. Standing on the corner, watching all the Whether you don't know a nicer occupation Matter of fact, neither do I Than standing on the corner watching all the, girls, watching all the girls, watching all the girls Watching all the girls go by I'm the cat that got the green Haven't got a girl, but I can dream Haven't got a girl, but I can wish So I take me down to Main Street And that's where I select my imaginary day Standing on the corner, watching all the girls try try standing on the corner watching all the girls watching all the girls watching all the girls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 ja, lekker, lekker, lekker. En uh, we gaan weer even verder met onze mooie actie. Uh, Ingrid, ga je gang. Ja, Kees. Um, wat is de prijs van een uh, examen? Het uh, dan, uh, de prijs van een examen kost uh, 245 euro, is een examen. En een herexamen is 210 euro. Oh, dat is best wel prijzig. Dat is best wel prijzig. Zo, ja. ja. De slipcursus die je hebt gegeven nooit. Ja, ja. Wat houdt dat eigenlijk precies in? Nou, uh, dat houdt in dat de mensen een, uh, een auto uit de slip kunnen halen. Uh, ik denk dat de grootste les is... Waar die je op de slipschool meekrijgt... is het voorkomen van een slip. Komen is beter dan het genezen. Maar als je er dan in komt... dan leer je ook om die auto uit de slip te halen. Ja. ja. En wat, wat moet je dan precies doen? Nou, het belangrijkste is eigenlijk uh, het kijken. Kijk waar jij naartoe gaat. Sturen doe je met je ogen, zeg ik in de auto ook al. Ja. Sturen doe je met je ogen. Waar jij naartoe kijkt, dan ga je vanzelf naartoe sturen. Um, dus belangrijk is uh, dat die mensen... Opzoeken waar ze naartoe willen. Dus als je uit moet wijken voor een boom, dat je niet naar die boom gaat kijken. Nee. Want dan ga je juist naar die boom toe sturen. <lacht> je moet juist de boom de, de ruimte zoeken, je te benutte ruimte, die moet je opzoeken. <lacht> en dan uh, gaat het sturen vanzelf. En moet je dan uh, de auto eens vrijzetten? Ja, ja, dat is altijd een beetje een twistpunt natuurlijk. Um, <lacht> het beste is om als je in een slip komt, ook je koppeling in te trappen. Ja. Want dan krijg je namelijk vier gelijk draaiende wielen en die verergert de slip in ieder geval niet. Um, ja, doe je dat ook, hè? Want je komt in zo'n reactie. Ja, als je zo'n curs zo cursus niet gedaan hebt... Ja, mensen doen hele rare dingen. Dat ja. zie je ook zorgens als de mensen beginnen... en de eerste clip komt. Nou, ze gaan allemaal op een snuffer. Ja. Um, het belangrijke is dat je niet gaat remmen... en je moet ook geen gas geven. Oké. Okay. Ja, ja, Dat is toch hetgene wat de mensen het eerste doen, ja, denk ik? Het eerste wat je doet is naar de rem toe, Ruud. Ja, precies. En dat moet je juist niet doen. Nee, oh. Nou, ik rijd geen auto hoor, ik heb geen rijbewijs. Ik ga het niet Hier halen. Hier zit hij hoor. Nee, nee. Nou, dan, wordt... Nou misschien? Hey, dan wordt het zeker uitzagen, Kees. <laughs> <laughs> maar um, wat ik wel leuk vind, ik kan me dat nog heel goed herinneren. De, ik weet niet lang jij bij die, bij die slipschool gezeten hebt voor een Sloot te maken. Wat natuurlijk op zich in Nederland een uniek gebeuren was. En ik kan me nog herinneren dat ik daar een heel klein ventje van een jaar of tien, elf... Uh, in een simkaartje was dat geloof ik toen nog... Uh, daar op die baan zag. En die, die, die, uh, nou, die, die kon dat niet te geloven. Dat was echt ongelooflijk. Die heb ik wel eens zien rijden daar. Ja. Weet, je, weet je wat ik bedoel? Ja, ik weet precies wie je bedoelt. Je ja. bedoelt, bedoelt Jan Lammers. Ja, ja. precies. Ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat vond ik wel leuk. Dat heb ik toen een keer gezien. We gingen naar het circuit toe. Toen had je nog Grand Prix in, in Zandvoort. Helemaal gingen, ja. we gingen dan heen met de hele familie. Met de oom, familie met een oom van me. we was heel gek van Grand Prix. En uh, de, de, toen, toen, uh, toen kregen we dat ook te zien. Die gaf daar een demonstratie. Die Jan. Uh, toen was hij elf, geloof ik. Ofzo. Ja. Ja. Ja. net boven het stuur uitkijken. Maar ja. goed. Kusje ja. eronder, hè? Een talent, hè? Ja. ja. ja. Zeker een talent toen. Ja. ja. Wat vind je nou van Max Verstappen, nou, ik vind Max geweldig. Ja, hè? Um, ja, ik denk dat hij er wel komt, Max. Dus ja, je ik je echt denk een perfecte auto hebt. Hij dan gaat een, volgend jaar ja. al waarschijnlijk al een, een stap hoger, hè? Naar ja. het Red Bull team, hè? Ja, ja, ja. ja. Dus uh, Dat komt wel goed met die jongen. Ja, dat komt zeker wel goed. Ja. goed. Nou, de prijs. Uh, we gaan de prijs trekken. Oké. Okay. Nou, een gratis uh, autorelis is dat. Ik heb je een aantal... ...tjes. Even rommelen. Oh ja. Je mag er eentje uitpakken. Mag ik hem pakken? Ja, ja. En dit is, uh, wat kan ik dat zeggen? Ja. Jan, Jan Frenken. Gefeliciteerd, Jan. Ja, nou, Jan, Gefeliciteerd, Jan, man. Als dan je nog geen rijbewijs hebt, dan... Uh, uh. Nou ja, goed. Ja. En anders is, er, is het misschien wel... Als je wel een rijbewijs hebt, misschien ben je handig als bijscholing. Want er is een hoop veranderd. Ja, dat is zeker weten. Ook, ook in de, in de, in de uh, verkeersreglementen en zo. Dat is behoorlijk wat veranderd de laatste tijd. Nou, ik heb ook de heilige overtuiging dat iedere weggebruiker... En over de periode, de termijn kan je twisten, maar een opviscursus zou moeten doen. Ja, eens in de vijf jaar of zo. Nou, of eens in de tien jaar. Dat ja. Over die periode kan je twisten, ja. maar dat het moet gebeuren, daar ben ik van overtuigd. Ja, daar ben ik eigenlijk ja. ook wel van overtuigd. Want als ik zie wat voor stunts sommige figuren uithalen... En, uh, en de eh, borden veranderen ook steeds. Ja, ja, ook Er komen er nieuwe borden bij. Ja. ja, er komen steeds meer borden. Klopt. <lacht> soms, <lacht> soms staan er zoveel borden en dan denk je... ja, wat moet ik nou eigenlijk? En dan zie je door het bos de borden ja. niet meer. Ja. Nee, dat uh, zie je de boom het borst niet meer. Dat klopt. Nou, hey, Kees, hartstikke fijn, man. Een leuk, uh, leuke prijs. En ik hoop dat Jan Frenk uh, er iets aan heeft. Ik hoop het ook. Ja, bedankt en... voor je komst in de studio. Dank je wel. Ja. We vonden het hartstikke leuk. leuk. Ja. Dank je wel. Goed. Hé, hey, uh, we gaan nog even muziekje doen. En dan gaan we zo naar het nieuws van... Uh, Half twee van Ingrid. Ja, jawel. Maar we gaan eerst even met de trein, hè? Die auto laten we even zitten. We gaan even met de trein. De chat en ook ChuChu. Dit is Glenn Miller.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 And do have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blow eight to the barn, then you know that Tennessee is not very far. Shamalala calling, gotta keep it rolling. Ooh, ooh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. Funny face, Ooh. she's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga, choo-choo, won't you choo me home? Chattanooga, Chattanooga, get aboard. Chattanooga, Chattanooga, all aboard. Chattanooga, Chattanooga, choo-choo, won't you choo me home? Chattanooga, choo-choo. Ja, het orkest van Glenn Miller over een uh, oude trein. Hè? Ja, Glenn Miller zelf trombonist, leider van een orkest en ook, uh, ook vliegenier en in de Tweede Wereldoorlog omgekomen. En dat was ook weer een groot verlies. In de vinyljaren uh, zult u nog meer van hem horen, want ik heb uh, in de vinyljaren hebben we, gaan we wel een beetje door uh, iets anders, maar we hebben wel een prachtige uh, album. Uh, dat heet Kings of Swing en dat zijn dus weer allemaal van die lekkere big mats, En we hebben Toots Tillemans. Ja, dat is niet van de oorlog, maar dat is wel muziek die daar een beetje bij past. En ik ben nog eenmaal een groot bewonderaar van die uh, van die man op een geweldige manier op de mondharmonica tekeer gaat. En we hebben dus een uh, prachtig uh, album uit de serie... I Love Jazz. En dat heet Harmonica Music. Dat gaan we dus dan in de vinyljaren straks doen. En we kijken even wat een beetje in het stijltje past... in het, in het sfeertje past... Uh, bij de vinyl 50. De nieuwe lijst natuurlijk. Maar nu eerst. Jawel. Daar gaan we dan. weer. Even kijken. Knopje. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ingrid Bol. Een 45-jarige Haarlemmer is dinsdagochtend aangehouden... op verdenking van het in brand steken van de auto van burgemeester Snijders van Haarlem. De man voldeed aan het signalement dat vorige week in opsporing verzocht werd vrijgegeven... en is vermoedelijk de uitvoerder van de brand. De politie is daarom nog op zoek naar de opdrachtgever of, of opdrachtgevers... Vanavond tussen kwart over zes en kwart over acht is de zeeweg, de N200, in beide richtingen afgesloten. in verband met de stille tocht naar de erebegraafplaats. Het verkeer richting Zandvoort en Bloemendaal wordt omgeleid via de Zandvoortse de N201. Gedurende een periode van twee jaar komen er camera's te hangen bij de strandafgang aan de kop van de zeeweg en bij het parkeerterrein van Bloemendaal aan Zee. In de weekenden zijn er geregeld incidenten bij de massaal bezochte strandfeesten. Volgens burgemeester Snijders zorgt de Amsterdamse onderwereld voor toenemende onrust tijdens de evenementen in de beachclubs. Door tijdens de feesten de beelden meteen live mee te kijken, kan tijdig worden ingegrepen in situaties die uit de hand dreigen te lopen. Daarnaast is er een particulier beveiligingsteam dat wordt ingezet als er veel feestbezoekers zijn. Er worden borden geplaatst om het publiek op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van camera's. De man die dinsdagmiddag op de A9 bij Spaandam om het leven is gekomen... was een 29-jarige zandvoorter. Hij botste rond kwart voor vijf met zijn bestelbus op een stilstaande vrachtwagen. Voor de vele getuigen van het ongeluk is slachtofferhulp ingeschakeld. De bestuurder van de vrachtwagen is voor verhoor meegenomen... en er wordt een onderzoek ingesteld naar de toedracht van de aanrijding. We gaan naar de agenda. Vanavond is het Bevrijdingspop Herdenkingsconcert in het Stadspark de Haarlemmerhout. Het herdenkingsconcert sluit aan op de Nationale Herdenking en de twee minuten stilte om acht uur. De herdenking op de Dam wordt live vertoond op grote schermen. Aansluitend op de herdenking begint het concert om tien voor half negen en het eindigt om kwart voor tien. Evenals voorgaande jaren zijn zitplaatsen aanwezig voor het publiek. Om een zitplaats te hebben wordt ouderen geadviseerd om op tijd aanwezig te zijn. De toegang is gratis. Donderdag 5 mei van 12 uur tot kwart voor 12 avonds wordt de 36e editie van Bevrijdingspop Festival gehouden in Stadspark de Haarlemmerhout in Haarlem. De artiesten die optreden, zijn onder andere Nielson, Ronnie Flex, Leer de Kleine, Sudanite en Chef Special. Er is ook een kinderfestival waarbij het Florapark wordt omgetoverd tot een speelparadijs. De toegang is ook hier nog steeds gratis. De kofferbakmarkten op Gasthuisplein in Zandvoort zijn weer terug. Tijdens het 5 mei-festival zal van 10 tot 4 de eerste kofferbakmarkt van het seizoen plaatsvinden. Alle plekjes zijn bezet. Om kwart over 1 en kwart over 3 kunnen kinderen voor 2 euro per persoon schat zoeken. Ook op donderdag 5 mei vanaf 5 uur kun je lekker barbecueën bij het Wapen van Zandvoort. Kaartjes kosten 12,50 euro per persoon en zijn vooraf te koop bij het Wapen. Ook kunt u reserveren via telefoon 023 743 1556 of 06-133-25770. Vrijdag 6 en zaterdag 7 mei van 10 tot 7... de Hancock 12 Hours op het circuitpark Zandvoort. Meer dan 60 auto's gaan van start... tijdens de spannendste Endurance Race van 2016. Kaarten zijn onder andere te koop bij de Primera. Voor een dagkaart betaal je 10 euro per persoon... en kinderen betalen 5 euro. Op zondag 8 mei van 9 tot 7 uur s'avonds... is het Japfest op het circuitpark Zandvoort... Hier kun je genieten van de Dutch Time Attack Masters... de Direct Show Shootout, Show Shine Contest en nog veel meer. Kaarten in de voorverkoop kosten 16 euro en aan de kassa 20. Kinderen van 6 tot 4 betalen 5 euro... en voor kinderen tot 5 jaar is de toegang gratis. Tot zover het nieuws en de agenda van de regio. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur... Of geen weer. Zomer of je winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag is het droog en zonnig. Er waart een zwakke zuidoostenwind en het wordt een graad of 15. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt tot 7 graden. Morgen opnieuw een zwakke wind en het wordt weer prachtig zonnig. De temperatuur ligt rond een graad of 18. Dit was het weerbericht. Unforgettable Though near or far Like a song of love That clings to me How the Father you Does things to me Never before has someone been there, unforgettable in every way, and forevermore, and forevermore, that's how you stay.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 En daar hebben ze iets mee uitgehaald met het nummer. Want ze hebben later zijn dochter erbij gezet. Natalie Cole. Allebei helaas al niet meer onder ons. natuurlijk, Want ook Natalie is vorig jaar overleden. Um, maar een prachtige ja, remake van dit nummer. Het is eigenlijk een hit van, van uh, Nat King Cole zelf natuurlijk. En later hebben ze daar zijn dochter bij gezet. En dat is best wel mooi. Verzoek van Ingrid als liedje van de uh, sidekick vandaag. En nogmaals... ik. Uh, Zeg het maar even, de muziek is vandaag aangepast. We hebben vandaag het motto, u kunt nu in vrijheid luisteren naar de muziek... waar je toen niet naar mocht luisteren. En uh, dat is eigenlijk de, het motto van de hele uitzending al. En uh, dat vonden we zeer passen, omdat het vandaag natuurlijk 4 mei is. Wij gedenken uh, de gevallenen sinds de Tweede Wereldoorlog. En uh, alles wat daarna gebeurd is aan vredesacties en uh, uh, militaire acties uh, in Den Vreemde... En dat wordt allemaal herdacht vandaag. En dat moeten we ook vooral zo houden. Uh, zeker, zeker, nou nee, niet zeker. Dat, zo moet ik dat niet eens zeggen. Dat moeten we gewoon zo houden. En uh, er zijn nog veel mensen die de verschrikkingen aan de lijve hebben meegemaakt. En uh, alleen al daarom... Um, Laten we dat vooral niet vergeten. Ondanks dat er krachten zijn waar ik uh, ernstig afstand van neem. En tegen protesteer die vinden dat het maar afgeschaft moet worden. Belachelijk. Goed, dat gezegd hebbende ga ik u weer een hele oude opname uh, laten horen. Uh, en die heet Gimme a Little Kiss. Dat zeg ik niet tegen Ingrid hoor. Want dat zou ik niet durven. Meisjes keurig getrouwd. Gaan we niet zonder. Nee ik, nee, ik zei wel alles was goed, maar niet alles. He. Nee, niet nee, helemaal nee, alles. Nee, nee, nee. <laughs> Maar het is wel een, een man die u uh, die, uh, uh, waarschijnlijk allemaal nog wel kent. Want ik heb het over Danny Kay. En uh, Danny Kay uh, had, maakte ook wel platen. Het was natuurlijk een begenadigd acteur. Een geweldig acteur zelfs. Uh, prachtige dingen heeft hij gedaan. En... Uh, ik heb toch ergens een film van hem op video staan. Uh, die in, de, de, de inspector heette die, geloof ik. Dat was echt zo'n geweldig... dat hij dat de rol van een of andere inspecteur moest vertolken. Nou, dat was zo geweldig. Uh, Danny Kay dus. En van hem dus het prachtige liedje. Kimmy a little kiss. Als hij het doet. Ik heb geen zin vandaag. Oh, wacht <laughs> even. Ja, die computer die heeft weer even kuren. Ah, dat, ja, ja, ja, ja. dat heeft hij wel meer. <laughs> maar hij komt hoor. Ga je zeggen? Ja, dat is hij. Daar komt hij. Daar mag het namelijk een spannend begin. Deniken. En het was een beetje. Ik denk dat dat aan de opname lag hoor. Ja, zie wat, dat lag aan de opname. Dit is ook een liedje over een trein. En dan wel van de Ramblers: het boemeltje van Purmerend. De polman langs de lijnen met een snelheid als nog nimmer werd gekend. Als je hem ziet, dan zie je hem even snel verdwijnen. Het is het boemeltje van Purmerend. In de superluxe restauratiewagen zit je in de zachte kussens heel verwend. En je hoort de werkelijk de niemand klagen in het boemeltje van Purmerend. Rijn. Blazen, vliegt het monster langs de lijn. Breuna, Steuna, Maar te staan een koe, tot zegt de trein. Met een vaart van minstens 20 kilometer. Met een plaatsbewijs van zeker 60 Zit je in die goede oude afstandsvreten. In het boemertje van Purmeren. Razen, blazen, vliegt monster langs de lijn, breunen. Maar ja, we staan een koe, een zegt de trein. En we staren heel gezellig door de ramen, grote ramen van kantonnen perkament. En we flirten heel gezellig met een dame in het boemeltje van Purmeruim. Ja, er zijn ongetwijfeld mensen die zich nu afvragen van waar zitten we in Godesnaam naar te luisteren. Maar eh, zoals ik al gezegd heb, eh, dames en heren... we hebben het eh, motto van ons programma vandaag een keer een beetje aangepast. En eh, eh, het motto vandaag luidt gewoon dat je in vrijheid kunt luisteren... naar de muziek waar je toen in 4045 niet naar mocht luisteren. En de Ramblers, dat was een van die orkesten die al ver voor de oorlog actief waren... En die dus in de oorlog ook uh, ja, zich aan moesten passen aan de eisen van, uh, van de tijd. En zoals ik u al gezegd heb, Amerikaanse en Engelse muziek was uh, ten strengste verboden. Dat mocht dus niet meer. En uh, ja, dus moest er... Uh, wilde je toch uh, iets anders doen dan de Duitse marsmuziek... en Duitse slagers, uh, dan uh, was dat natuurlijk toch... Uh, daar moest je een beetje vindingrijk zijn. Veel artiesten die losten dat op... door gewoon wel uh, Amerikaanse jazz standards te nemen. Dat wisten die Duitsers toch niet, die luisterden daar nooit naar. Uh, voorzien van een wat ander arrangement en dan een Nederlandse tekst erop... en dan was het ineens een Nederlands liedje en dan mocht het wel. Goed, uh, ik heb nu een dame die... Duitsland al ontvlucht was. Eh, omdat, misschien omdat ze het zag aankomen. Maar ook omdat ze in Amerika succes had. Ja, En het liedje komt ook uit die tijd. En dat hoort er toch wel een beetje bij. Dan heb ik het natuurlijk over Marlene Dietrich. Lily Marlene. eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lily Marlene. Wie einst Lily Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst Lily Marlene, wie einst Lily Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie doch mich, vergaß sie lang En sollte mir ein Leid geschehen, Wer wird bei der Laterne stehen Met dir will ich alle mit dir. Lele Im stillen Raum aus der Erde Grund, hebt zich wie im Traume dein verliebter Mund, wenn sich die späten Nebel dreh der wird bei der Laterne stehen mit dir, Lelimale met dir. Maar dat tijdens de Tweede Wereldoorlog bekend ze woonde toen al in Amerika allang al, en ze is natuurlijk bekend geworden door de film De Blauwe Engel en uh, we gaan naar het laatste nummer in deze uitzending en dat is van Peggy Lee Waiting for the Train to Come In Waiting for the train to come in Waiting for my man to come home I Every minute Of each live long day Been so melancholy Since he went away I've shed a million Teardrops or more Waiting for The choo-choo train that brings him back. I'm waiting for my life to begin. Waiting for the train to come in. Nieuws van...